Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Er is weinig hoop meer op overlevenden van de bootramp in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Op de Donau zonk gisteravond een rondvaartboot met 33 Koreaanse toeristen aan boord en twee bemanningsleden. Dat gebeurde na een aanvaring met een grote passagiersboot in slecht weer. Zeven mensen verdronken, zeven konden worden gered, maar ongeveer twintig opvarenden worden nog vermist...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 De man die vastzit voor de aanslag in Lyon vrijdag... heeft toegegeven dat hij is geradicaliseerd, melden Franse media. Hij heeft op internet gezocht naar pagina's over de jihad... en over het maken van explosieven. Bij een doorzoeking van zijn huis in een voorstad van Lyon... zijn grondstoffen gevonden voor het maken van een bom. Ook heeft hij bekend dat hij de aanslag heeft gepleegd. Ook de ouders en een broer van de Algerijnse verdachte zijn opgepakt. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vorige week in het noorden van Groningen blijft oplopen. De teller staat inmiddels op bijna 2900. De meeste meldingen komen uit de gemeente Groningen, maar er zijn ook tientallen berichten uit Drenthe. Er waren 14 acuut onveilige situaties die gelijk moesten worden opgelost. Zo zaten geveldelen los bij appartementen en kwamen plafonddelen naar beneden. Rijkswaterstaat voert vanaf dit jaar op feestdagen extra controles uit op vrachtwagens die op vluchtstroken staan. Op feestdagen zoals Hemmervaartsdag mogen vrachtwagens in Duitsland niet de weg op. En vanwege een gebrek aan parkeerplekken zetten de chauffeurs hun wagen dan s'nachts op de vluchtstrook. Ook op zondag gebeurt dat vaak. Volgens Rijkswaterstaat zorgt dat voor onveilige situaties. Het weer nog, de bewolking overheerst. Vooral in het oosten kan er nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag bijna overal droog. Later kan soms ook even de zon schijnen. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf morgen is het droog en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Hallo. Ja, een hele goede middag. En hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Op uw lokale zender ZFM Zandvoort. Helaas nog een uitzending zonder dolly. Ze is met ziekteverlof, of toch eigenlijk ook weer niet? Want waar bellen haar zo meteen wel in de uitzending met het laatste regionieuws. Want we missen er toch wel hier in die stoel, hoor. Ja, Dolly zit er nog steeds bovenop, op het nieuws dan. Met vandaag in Zandvoort luncht. We werden bellen met uh, All Together Now deelnemer Sven Duif. Ja, een duif is wel hier op de Zandvoortse zender een bekende naam. Ja, ik heb het over de zoon van, hè, Cheryl Duif. En hij heeft meegedaan All Together Now. Uh, een paar weken geleden hadden we natuurlijk ook Country Wilma in de uitzending. Die was jurylid. En vandaag hebben we dus Sven Duif in de uitzending, want hij is deelnemer. Daar willen we natuurlijk alles over weten. We bellen ook uh, met uh, Esther. En uh, Esther is, uh, ja, is gebarentolk. En gebarentolk uh, ja, is natuurlijk een mooi beroep voor, um, voor dove mensen. En, maar ze is niet een, uh, zomaar een gebarentolk. Want ze heeft, meege, of ze heeft meegedaan... Ze heeft ja, de gebarentaal, of ik zeg Esther, ik bedoel Erika, sorry. Daarvoor we bellen met Erika Segers. En Erika is gebarentolk en zij heeft de gebarentaal voor, gedaan voor het Songfestival. En daarom leek het me ook leuk, daar hadden we een paar weken geleden ook over, om haar even in de uitzending te hebben. Om daar eens over te praten hoe dat was. Verder bellen we natuurlijk ook met de vrienden van Zandvoort Live. het laatste nieuws van het evenement met Suzanne Jansen. We hebben het regio Onze vaste item is een heel bomvolle uitzending. Dus deze Zandvoort lunch. Wilt u reageren? Dat kan naar 023-573-0393. Of stuur een e-mailtje naar r.vanburingen. En daar uh, kan u op reageren. Ook over het volgende. Want het volgende plaatje is van Dothan. Hij heeft uh, gisteren uh, om 8 uur 's ochtends zijn single gereleased. Zijn nieuwe single na twee jaar lang stilte naar de trollegrate. Ja, en trollegrate, dan denkt u, bij u thuis op de bank van wat is dat dan weer? Ja, hij had dus nep mensen op zijn Facebookpagina. En hij had nep nieuws verspreid. En daar heeft hij dan weer op uh, laten reageren door trollen. Ja, door de deze gate uh, met bekende Nederlanders bijvoorbeeld ook. Uh, ja, uh, he heeft hij besloten om een tijdje niet meer in beeld te zijn. En nu is hij weer terug. Met een nieuwe single. En dat nummer heet Dump. En vindt u dat mooi of niet mooi? Reageer kan. 023 573 0393. Dit is een nieuwe doodan. I've lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. in colors into black and white.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 Nump hoorde u van uh, Dotan hier op ZFM Zandvoort. En uh, de reacties uh, waren wel een paar leuke reacties. Gerda van het Huis die zegt uh, van... Uh, ja, leuk dat Dotan weer terug is. Hij maakt goede muziek. Maar wat hij geflikt heeft naar zijn mede-collega's kan echt niet. Dus, hij, dus ik gun hem nog wel een paar uh, weken of maanden zelfs uh, publiciteitsstilte. Uh, verder uh, zegt Rob de Graafen. Uh, Rob de Graafen zegt uh, van uh, ja... Dotan is terug. Goeie muziek. Ik ben blij. Uh, wanneer is de eerste volgende concert? Zegt uh, René. En als laatste reactie hebben we... van uh, Joep de Huis. Uh, hebben we van... Uh, ja, terug. Ja, boeien. Nou oké, okay. uh, wij zijn er wel over duidelijk uh, dat uh, Dood alweer terug is. Dat mensen dus hun muziek in ieder geval goed vinden. En dat uh, dit ook wel een van zijn beste plaat is. Dat moet ik wel bekennen. Want ik vind hem wel heel erg, uh, ja eerlijk gezegd heel erg lekker dit plaatje. Hè? En uh, u hoorde dus NAMP hier op ZFM Zandvoort. Het uh, lekkerste station van uw regio. Wat u trouwens zelf mag bepalen. Ik vind het van wel wel. <laughs> in ieder geval uh, de pop. Plopkappen ruiken weer fris, want ik ruik, ruik de hele tijd lekker wasverzachter in mijn neus. Want uh, waarschijnlijk heeft uh, de schoonmaak uh, uh, de plopkappen gewassen. En dat, uh, dat ruik je. En wat een plopkap is, dat is zo'n mooie kap die je over de mi microfoon, uh, ja, over de microfoon uh, doet. En uh, wij hebben over uh, een paar minuten hebben wij Sven Duif aan de telefoon. Hij heeft meegedaan aan All Together Now met dit liedje heeft hij meegedaan. Thank you. De lekkerste muziek hoort u op deze zender ZFM Zandvoort. Ruud Jansen zou dit nummer zeker niet draaien bij lunch, maar... U heeft lekker trillend uh, uw broodje naar binnen gekregen, denk ik. Ja, en dit nummer draaide ik natuurlijk omdat wij niemand minder dan Sven Duijf aan de telefoon hebben. Goedemiddag Sven. Goedemiddag, hoi, hallo. Hoi, hoi, welkom in de show. Dankjewel. Hey, uh, ja, wij bellen natuurlijk uh, over jouw uh, deelname aan uh, All Together Now, het nieuwe RTL4-programma. Uh, en dit nummer deed jij? Dat klopt. Ja, wel iets andere uitvoering. Ja, ja, ja, zeker. We gaan zo meteen een fragmentje horen naar jouw uitvoering. Maar hoe was het om deel te nemen aan die show? Ja, het was heel leuk. Ik vond het eindelijk een keer weer wat anders dan een typische talentenjacht. Dus het is, je bent niet, je doet niet mee voor je talent. Maar het is gewoon een veel goed programma waar je ook nog geld mee kan winnen. En het is geen afzeik tv Nee, nee, dat is eventjes wat anders dan anders. Hè? Want het is een grote wal waar je voor aan het zingen met 100 juryleden. En die moeten eigenlijk opstaan en dansen. En dan ligt het eraan hoeveel uh, punten je hebt gehaald, hoeveel mensen er zijn opgestaan. En dan uh, ga je in een hot seat zitten totdat er iemand meer punten heeft gehaald, toch? Even kort gezegd. Exact. Ja, ja even heel kort door de bocht. Dus dat, uh, is dat is een concept inderdaad. Kijk, ja, natuurlijk als iemand uh, heel slecht is, dan krijgt hij daar wel commentaar op. Maar het is niet een programma waarbij ze er voor een gevoel op uit zijn om iemand af te kraken. Nee, nee, nee, nee. dat, dat zeker niet hè? He? heel leuk. Ja, want uh, er was ook een moment dat jij in die hot seat zat met hoeveel punten? 89. 89 punten. En dat er iemand maar, uh, ja, eigenlijk één iemand was opgestaan, toch? Uh, dat klopt. Er is inderdaad een act geweest waarbij uh, maar één iemand uh, ook nog uit sympathie eigenlijk uh, is opgestaan. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn, in de studio klonk het helemaal niet zo slecht. En uh, ik was best verbaasd dat er maar één was. Ja, want jouw reactie was what the fuck? Ja, nou ja, uh, dat was eigenlijk een beetje de reactie van wel iedereen. Ja. Uh, en ik denk dat zelfs de honderd onderling niet hadden verwacht dat iedereen op uh, heeft zitten. Nee. Uh, dus ja, maar ja, het gebeurt. Als het niet goed is, is het niet goed. Nee, nee, want, want ken jij uh, bijvoorbeeld, het zijn honderd mensen uit het vak, hè. Ken jij mensen die in de jury zaten? Uh, nou, er zijn natuurlijk een aantal mensen die, uh, die mensen in heel Nederland ook kennen. Ja. Uh, Henk Vesbroek, uh, Leona Filippo. Uh, ik herkende zelf nog uh, Country Wilma. Ja, die hadden wij twee weken geleden in de uitzending. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja. Dus, uh... ja, nee, ja, die ken ik nog uh, van, uh, van dingen die op de Radio Beverwijk hebben gedaan. Uh, daarnaast de Danny Christian, natuurlijk. Ja. Uh, ja, die tweeling is heel grappig. Heel veel mensen kennen die tweeling niet. Uh, maar ik ken die tweeling nog van het uh, Junior Songfestival. Ja, ik ook, ik ook. Dat is wel leuk, hè? Ja, en heel veel mensen kennen ze niet. Maar het zijn echt uh, ja, het zijn natuurlijk wel twee van die slap uit meisjes. Ja. Uh, ja, daarnaast uh, veel mensen uit het musical vak. En natuurlijk de, de teamleader uh, Jamaien. Ja, die is nou natuurlijk heel belangrijk om die niet te vergeten. Zullen we heel veel naar, jou, naar jouw fragment luisteren? Is goed leuk. Ja, en daar waren jouw uh, 89 punten, Sven. En uh, natuurlijk een geweldige optreden geweest. Hey, uh, wat, wat, wat zijn de reacties van, uh, ja, nadat het uit is gezonden? Uh, nou, ik, ik, uh, het is natuurlijk al een tijdje geleden opgenomen. Ja. Uh, dus ik, uh, op het moment dat het uitgezonden werd, was ik er eigenlijk niet zo erg mee bezig. Maar ook. En, uh, nou ja, ik ben uh, Stuart. En ik was uh, op de dag dat het, aan, dat het uitgezonden wordt uh, werd, sorry, uh, was ik aan het vliegen. Ja. En uh, ik werd erkend door passagiers. <laughs> en ik moest even omschakelen, want ik was even vergeten dat het uitgezonden was. Ja. En uh, ja, je wordt erkend uh, bij boodschappen doen, uh, word je ook erkend. De mensen willen met je op de foto en uh, ja, het is gewoon heel leuk. Ik heb zelfs aanzoeken via Facebook gehad. Zo zo. Ja. Helaas niet van het geslacht waar ik de voorkeur voor heb. Nee, nee, nee. <laughs> maar dan mag de pret niet drukken natuurlijk. Nee, want jij had ook een mooi verhaal hè, van tevoren. Uh, Iedereen heeft het natuurlijk wel meegekregen in, uh, in, in deze regio. Dat je ja, toch wat flink, uh, wat ki kilootjes kwijt bent, toch? Ja, ja, ja, ja, ik ben mijn hele leven eigenlijk al wat dikker geweest. Uh, en uh, op een gegeven ogenblik uh, liep dat gewoon heel erg uit de hand. En alles wat ik probeerde, dat lukte niet. En uh, op een gegeven ogenblik heb ik daar medische hulp bij gezocht. En uh, nou, de uh, gewoon diëten met diëtisten en de sporten met fysiotherapeuten en coaches, ja, dat werkt ook. Niet. En toen heb ik uiteindelijk opgegeven voor een traject om een maagverkleining te doen. En dat is gebeurd en uh, ruim 70 kilo kwijt. Nou, knap hoor, Sven. Ja. Nou, het is inmiddels wel door het vliegen weer een paar kilo's aan, dus er mogen we er we wel weer tien af. Ja. Maar uh, ja, het neemt niet weg dat, ik nog steeds, uh, dat de netto-stand nog steeds min 60 is. Ja. Dus uh, dat scheelt een hoop. Zeker, zeker. En, uh, en Sven, eventjes tot slot: hè, um, heb je ook nog leuke aanbiedingen gekregen na dit optreden op televisie? Um, nou, buiten dat uh, mensen wel uh, veel meer opties nemen op boekingen. En, uh, en er wat dingetjes achtergrond spelen. Ik krijg dit aan mijn werk. Uh, valt ook nog mee. Oké. Okay. Of tegen zou je ook kunnen zeggen misschien. Ja. Uh, maar goed, dat was uh, niet zozeer natuurlijk het doel van het programma. Nee, nee, nee, dat is waar. Uh, maar uh, ja, het, het is wel weer even wat bekendheid. Mensen zien je weer even op tv. En uh, het is niet een programma waarbij mensen misschien denken van... Oh, het is er weer een die... Uh, talent op opbrengen aan het land. Nee. Dus uh, wat dat betreft uh, zie ik het alleen maar als positieve reclame. En natuurlijk uh, ik ben bezig met mijn eigen plaats. Mijn eigen werk. en uh, Dat ben ik nu aan het fine-tunen en het ik in het najaar dan te gaan opnemen. Nou geweldig. En dan uh, gaan we knallen. Nou helemaal goed Sven. Hey, laten we tegen die tijd zeker weer even bellen, want uh, je bent hier natuurlijk altijd welkom hier op de Zandvoorts Radio. En, um, en ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Je gaat zo vliegen hè? Klopt, ja. Dus uh, fijne vlucht. Dankjewel. En uh, wij gaan een, uh, ja, een plaatje draaien van jou die jij een tijdje geleden in ieder geval hebt uitgebracht. En dat is Everything. Dankjewel, Oké, okay. dankjewel Sven. Alsjeblieft, Oké, okay. hoi hoi. En dat was Sven Duif. Wij gaan zo meteen bellen met Dolly Tempierik met het laatste regio -nieuws. Maar eerst uh, Everything van uh, Sven Duif.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 Well, and I know that's what our love can do Well, and in a, this crazy life And through this crazy time it's you it's you You make me sing Your every line Your every word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 That's what all love can do. Well, then, in a it, this crazy. Along, Cause show my everything No, no, no, yeah. So, I na, na, na, na, na, na, na, na, So na, na, na, na, na, na, na, na, ja, dit was Everything van Sven Duiv hier op ZFM uh, Zandvoort. En uh, Sven was te zien bij Altogether Now. En binnenkort gaat hij in het najaar een nieuwe plaat opnemen. En dan zullen we zeker weer contact met hem op gaan nemen. Het is tijd voor, uh, ja, voor iets anders natuurlijk. Het Regio Nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempier. Ja, en dit keer Van der Stoel. Hallo Dolly. <laughs> Hallo Roy. Hallo luisteraars. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, dan ga ik eens kijken of ik uh, op deze wijze het nieuws kan brengen. Uh, wat we allemaal te melden. Nou, ten eerste was het gistermiddag en in het begin van de avond uh, in Haarlem aan de Tinnemelstraat een verkeerscontrole die werd uitgevoerd door de Haarlemse politie en de Belastingdienst. Uh, middels een automatic number plate recognition, hoe we dat tegenwoordig, werden de voertuigen geselecteerd en naar de controleplaats overgebracht. Er werden trouwens ook brom- en snorfietsen gecontroleerd en dat gebeurde op de rollenbank. Nou, tijdens die controle zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven. In totaal 21, waaronder een overschrijding van het constructiesnelheid eh, brom- en snorfietsen. Het rijden zonder rijbewijs, het rijden met een ingenomen rijbewijs. Rijden zonder voertuigverzekeringen, waaronder zelfs een taxi. Rijden met een wachtopkeuringmelding. Negeren van een rood verkeerslicht. En het negeren van een stopteken. Er reed zelfs bestuurder van een bronfiets onder invloed van alcohol. En die bleek dus ook niet in het bezit van een rijbewijs En de bronfiets was niet verzekerd. Nou, tegen die bestuurder is procesverbaal verbaal opgemaakt. De Belastingdienst heeft 117.000 euro geïnd en 10 auto's zijn in beslag genomen. Nou, dan hebben we een leuk nieuws in Sanvoort te melden, want er is weer een heel leuk initiatief ontstaan oh? met een, um, ja, een, een cashback-kaart. Dat is wat niet. Ja, wie wil dat nou niet? Want je kan met een Sanvoortse cashback-kaart. Dat is een nieuw systeem dat binnenkort in Zandvoort geïntroduceerd gaat worden. Uh, en Marcel Buscher van Lunchroom Rabbel en Gilles Kok van de Zandvoortse Courant hebben samen met het Bedraaf Cashback World Nederland een loyaliteitsprogramma ontwikkeld waarbij de klanten punten sparen en geld terugkrijgen op hun bestedingen, maar dan wel bij de aangesloten ondernemingen. Dus uh, voor deel, shop komt eraan. En uh, de initiatiefnemers hebben samen met de Zandvoortse ondernemers gewerkt aan een systeem... ...om zowel inwoners als toeristen in Zandvoort hun boodschappen te laten doen. Nou, en de kaart die hiervoor nodig is, dat is dus de kaart. En die kan je die is niet alleen in te gebruiken... ...maar ook bij de ruim 130.000 aangesloten bedrijven over de hele wereld. Wat leuk. Ja, leuk hè? Ja, ja. ja, kijk, en, en uh, de shopvoordelen die worden gegeven zullen klanten vaker toekomen daardoor en, en zullen ze ook waarschijnlijk meer gaan besteden. en uh, Ze sparen de cashback tot een bedrag van minimaal 5 euro, waarna die cashback automatisch op de eigen bankrekening wordt gestopt. En de gespaarde bedragen en punten kunnen ze dan weer besteden bij die aangesloten winkels. Nou ja, hartstikke mooi. Er zijn op dit moment al 22 Zandvoortse ondernemers die zich bij het Zandvoortse cashback programma hebben aangesloten. En ondernemers die zich voor juni aansluiten, betalen nog een actietarief van 1 maand 49 euro, in plaats van 399 En de Zandvoortse cashback kaart wordt op 15 juni tijdens het evenement Vrienden van Zandvoort Live gelanceerd. En vanaf dat moment ...komt de kaart ook in de omloop en kunnen consumenten een gratis kaart aanvragen Wat ja, wat helemaal goed. Wij gaan het zo meteen even delen op onze Facebookpagina, toch? Uh, ja, dat vind ik prima. Ja. Dan is er nog een oproepje. Ik hoop dat die nog van toepassing is, want het aankomend weekend hebben we weer... ...het hotse knots begonnen, ja, En uh, dit jaar spelen ze voor het eerst 7 x 7. En uh, je kunt volgens mij nog inschrijven met een team om mee te doen aan dat gemeenschappelijke uh, uh, hierarische toernooi. Dus uh, ja, stuur dan een berichtje naar het hotse knop Begonia Toernooi op Facebook en vraag even naar de informatie. Niet te lang wachten natuurlijk, want volgens vol. en zowel mannen en vrouwen als mixteams zijn welkom. Nou, eens even zien. Wat hebben we nog meer? Uh, ja, We hebben natuurlijk aanstaande maandag 3 juni om 12 uur... ...zendt de overheid, tegelijk met het maandelijkse luchtbalarren... ...een nl alert controlebericht uit in heel Nederland. Nou, ontvang, ontvang je het controlebericht op je mobiel... ...dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. NL Alert, calamiteitenzenders, geluidswagens en social media... ...gaan in 2021 het luchtalert volledig vervangen. Dus ook voor jou is het dan van belang dat NL Alert werkt. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving... ...zet NL Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL Alert vanaf 3 juni ook te zien op heel veel digitale reclamezuilen in Noord-Holland, in bijvoorbeeld winkelcentra en op stations. En het is voor het eerst dat het controlebericht op digitale reclamezuilen wordt getoond. Nou ja, wat moet je doen bij een NL Alert? Lees direct het bericht, volg de instructies op, informeer en help de mensen om je heen. Nou ja, op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht, is NL Alert al ingesteld. En met het landelijke NL Alert controlebericht dat de overheid op 3 kun jij checken of jouw mobiel goed is ingesteld. Nou, ontvang je het controlebericht nou niet? Ga dan naar de instelhulp op nl-alert.nl en stel je mobiel dan in. Dat is wel belangrijk. Nou, tot zover even met regio en aan de nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Dolly, iets met 30 graden, hè? Klopt dat? Nou, niet bij mij thuis, hoor. Nee? de kachel wat nee. harder. <laughs> Dan <Donald. laughs> Nee, dat is een beetje te optimistisch hoor. Kijk, het is vandaag uh, ja Je ziet het, er valt af en toe wat lichte regen. Er kan ook wat motregen vallen. De regen gaat wel naar het oosten wegtrekken. En vanmiddag kan af en toe de zon doorbreken. De zuidwestenwind wind waait matig en al zee vrij krachtig. De temperaturen stijgen naar ongeveer 19 graden. Vanavond en de volgende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Vooral in de nacht is wat de spetter niet uitgesloten. En het koelt af naar 13 graden. Nou, morgen zijn de perioden met zon. En dan blijft ook in onze regio droog. de temperatuur stijgt naar 20 graden. De wind waait uit het westen tot het zuidwesten. En is overwegend matig wat kracht. In het weekend wordt het warm op beide dagen. Met veel zon. De temperatuur gaat staden stijgen. Nou, zo'n 24, 25 graden. Nou ja, en na die keer neemt de wisselvalligheid weer niet. En gaat de temperatuur weer omlaag. Dan maken omstreeks de 20 graden. Dus ik zou zeggen, kan er het weekend lekker van genieten. En het weerbericht werd u aangeboden door Rico Treukenbran. Dat was het En bedankt, Dolly. Say down, Say me. The down, Say down, Say down, Say down, Say down, Say down, Say down, Say down, Say down, Say down,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 Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 C.F.M. C.F.M. In de finale Het net niet halen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 Ben je tevreden? Twee hypotheken en een BMW op. Ja, Eddy, Zoe, hoor je hier op de Zandvoortse Radio. Wat een gezelligheid. Je kan wel merken dat de zomer weer lekker aan het begin is. Met allemaal leuke evenementen in de regio. En uh, ja, dat uh, is natuurlijk uh, helemaal gezellig. En uh, wat, uh, wat we altijd brengen hier op de Zandvoortse Radio... is natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Ook evenementennieuws. En dit, uh, even, dit evenement die viel mij heel erg uh, op. En ik heb uh, een organisator van de park... Rakker, zeg ik goed, toch? Dat klopt helemaal. Aan de telefoon. En um, ja, goedemiddag, leuk dat je even tijd hebt kunnen maken. Want jullie gaan op 1 juni iets heel leuks organiseren... in jullie buurt bij de, in Parkwijk. Ja, dat klopt. E 1 juni hebben we ruim... Uh, 175 tenthouders en die is helemaal vol, al een maand geleden. Dat doen jullie goed? En, ja, dat doen we heel goed. En het is uh, Rommelmarkt Broad 3. En, en het, heel gezellig, live muziek aanwezig. En dat is op de Dreef, toch? Dat is op de Prins Dedek Dreef en de Prins Dedic Plein. rond het winkelcentrum in Arnhem. Nou, complimenten in ieder geval dat jullie helemaal vol zitten. En wat is er allemaal te doen op de markt op deze dag? nou uh, sowieso live muziek natuurlijk met verschillende zangers komen er dan uh, er komt een uh, Dixie band die klopt ro loopt rond uh, er komen mensen die verkloppen als uh, poppen uh, uiteraard voor de kinderen spinkussen, uh, schminken, nou voor, voor alles te doen voor jong en oud wat te doen en voor, voor de oud bewoners hebben we uh, een uh, soort reunie met allemaal oude foto's allemaal er is dus, uh, genoeg te doen in uh, Parkwijk en uh, hoe is uh, deze organisatie zo uh, ontstaan? Uh, nou, wij zijn uh, zes buurtwoners en die hebben wij dat uh, zelf opgenomen van de oude, oude mensen die het uh, zelf geregeld hebben toen. Die zijn daarmee gestopt en wij zijn verder gegaan. Want de parkrakkers was toch ook vroeger een school of iets in die trant? Dat klopt helemaal, ja dat klopt. En wij hebben die naam zijn maar overgenomen. Nou leuk, leuk, leuk. In ieder geval 1 juni, hoe laat begint dat? 1 juni, nou de mensen zijn uh, nou, rond de uur of 9 welkom. Semmartino zijn ze open, maar de, de, de markt staat zeg maar, rond de halvegen opbouw. Nou, in ieder geval 1 juni, een leuke rommelmarkt slash braderie en heel, heel veel gezelligheid op de prins ja, Beatrix de Rave. Klopt helemaal. Heel erg bedankt voor je tijd. Niks te danken. En hopen uh, ik... en, en hoop, hoop tot ziens. Ja, nou dat denk ik wel. Ik ben van de partij. Is goed, bedankt voor Oké, okay, hoi. Tot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 And I hope they got space for two And I know it's messed my...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 U luistert nog steeds naar Zandvoort Luncht hier op Zandvoortse Radio. En uh, ja, wilt u reageren? Dat kan naar 023 En zo kregen we net een hele leuke flyer uh, in onze handen. En dat is uh, van de open dag van de... Bomschuitenclub. Dat is 15 juni. Op, op een zaterdag. Dat is tijdens de uh, ja, toch ook de 24 uur van Zandvoort. Maar dat maakt niet uit. Er is genoeg te doen uh, op, de, op die dag. En er is een open dag uh, van de bomschuitenclub. En die is van 2 uh, uur tot 5 uh, uur. Gezelligheid is er uh, natuurlijk uh, geboden. En u kan uh, zien hoe, uh, hoe, hoe, het, uh, kon, ja, hoe een bomschuit tot stand komt. En. Uh, en Misschien kan u, als u het leuk vindt, ook wel lid worden van de Bomschuitenclub. In ieder geval uh, meer informatie over de Bomschuitenclub is www.bomschuitenclub.nl. Dus bomschuitenclub.nl. Dit uh, kon ik even niet laten om dit even... Te melden. Zometeen gaan we het natuurlijk twee uur hebben over, uh, ja, over de 24 uur van Zandvoort. We bellen met Erika en zij is gebarentolk en uh, zij heeft uh, ja, het uh, in ieder geval een stukje Songfestival daar talk van geweest. Dus daar wil ik even wat meer over weten. En we bellen natuurlijk Suzanne Jans op, want uh, zij is een medeorganisatie van, uh, van uh, Vrienden van Zandvoort Live, waar allemaal bekende artiesten komen optreden. En zij heeft het laatste, laatste nieuws. En we gaan het ook nog hebben over over de 24 uur voor Zandvoort. Want er zijn genoeg uh, leuke evenementen te beleven op die dag. Uh, wij gaan uh, langzaam op naar het tweede uur, deze Zandvoort lunch. En ik wilde dat ik hem ging winnen, hoor, eigenlijk. Ja, dit wilde ik echt. Uh, ik wilde mij graag winnen. Dit is Toto met Afrika.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 Ja, zometeen het tweede uur hier op ZFM Zandvoort. In ieder geval het laatste nieuws rondom de vrienden van Zandvoort live. En, um, en nog heel veel andere leuke dingen natuurlijk. Waaronder de gebarentalk van het Zongfestival. En, uh, we, en we gaan natuurlijk uh, ook nog eventjes uh, van allerlei andere gezellige dingen bespreken. Het Regio Nieuws met Dolly Tempierik bijvoorbeeld. En nog heel veel andere meer. En uh, zoals u net al hoorde, dit is het duurt Te Lang. Alles in een brief